De missie van een dichter, aderen openen, zielen ontzeren, poortwachters bezweren, toegewijd opereren. Dichter op het nu, dichter bij het vuur. Wat is de opdracht van een troubadour? Iedereen openen, overal waar harten gesloten, ogenschijnlijk onverzetbaar daar, waar armen over elkaar, tranen bijna overlopen. Dan juist alles op het spel, de dood haast in de ogen staan. Dichter op het nu, dichter bij het vuur, midden in het hier, getrouwer aan het intenste puur. taal -shaman heeft een bestemming, niets ontlopen. Uit de noeste pols, de inktpatronen in het rond, woest hij zich gans onversaagd door ieder mijnenveld. een weg te baan. Daar waar opvattingen tegenover elkaar komen te staan. Een verteller en zijn visie, alle heerschappij der mensen naar de kroon te steken en elk van ieders oude, vastgeklonken regels breken. Dichter op het nu, dichter bij het vuur, midden in het hier, houd je handen op het stuur. De bestemming van een hofnar, grenzen overschrijden. Betrekkingen, herijken, kaders doen vervagen, grenzen doen verdwijnen. Met één enkele pennenhaal van zijn vooruitstrevend arsenaal. Dichter op missie, voortbeweegde taal, met jou, en jou, en jou, en jou, allemaal aan de haal. Voortstuwend, tot in de volgende editie, van de Dikke Vandaal. Dichter bij zijn missie, niets ontziend, niemand wordt gespaard, spaar ze allemaal. Een klankdruide en zijn heilige graal. Dichter op het nu, lichter bij het vuur, midden in het hier, sloper van elke muur. De lyrisch algemist die oog in oog staat met zijn opgaaf, tot aan zijn graf als een redeloze redenaar. Even grote vrachtwagoncontainers vol, bij bedelaar en scepterzwaaieraar. Rust niet tot ieder is verlicht, met zijn heilig vlammend sabels vrede sticht. Op het binnenhof een grote teringzooi heeft aangericht. Het blauwe en het groene boekje in elkaar getiefd, alle wetten en regels met zijn fonkelglitterswaard doorklieft. Dichter op het nu, dichter bij het vuur, midden in het hier, alle clichés in de frituur. Missies allerdichters, zenuw open, zenuw slopen, zout met inkt in alle wonden. Of mis ik soms nog iets? Laat dit dus een lofzang zijn een hart onder riemen van iedere literaire landloper, de vuigste vakbohemia, pretentieloze paljas onder eet, elke linkmichel en geinponen met een gouden ganzenveer in zijn blote reet. Je staat niet in de kou, stuur je schip op koers van het beloofde land waar al je volgeschreven vellen aan de bomen gevuld met vorstelijke versen die allen enkel door jouw stemmenpen tot wasdom kunnen komen. Dichter op het nu? Dichter bij het vuur, midden in het hier, nader tot het uur u.